Het weer vooral in de kustprovincies buien, maar ook in het binnenland niet overal droog. Ook overdag regelmatig buien met een kleine kans op onweer. Het wordt hooguit 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Lingelo Stoon.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 Eilandencrisis tussen China en Japan lokt protest uit in Nederland. Kleding van het leger des heils gaat naar Italië. En we zwaaien Sharon Dijksma en Boris van der Ham uit... omdat ze afscheid nemen van de Tweede Kamer. Wilt u reageren op deze uitzending? Bel dan naar ons gratis nummer 0800-1121 of Twitter met hashtag WNLnacht. In de jaren 80 was hij dictator van Suriname en voerde hij een militair bewind aan. In Nederland kennen we hem beter als de grootste verdachte in de zaak van de decembermoorden, zijn betrokkenheid bij drugshandel en als de president van Suriname. Desi Bouterse. Dit uur duiken we diep in het leven van de president. Want ondanks zijn slechte reputatie in Nederland is hij razend populair in Suriname. Bij ons in de studio Suriname-correspondenten... Pieter van Malen en Ivo Evers, samen schreven ze het boek Bouterse aan de macht. Wat vandaag wordt gepresenteerd. Heren, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Ja, Pieter, uh, jij als eerste, je bent de afgelopen twee jaar een trouwe correspondent geweest voor onder andere ons programma. Boutersen passeerde vaak de revue. Uh, en nu heb je samen met Ivo een boek over hem geschreven. Waarom? Ja, waarom? Het was eigenlijk het idee van Ivo. Uh, hij was toen ook correspondent in Suriname. En vlak na de dag na de inauguratie van Boutersen... kwam hij terug in Nederland. En hij merkte op het vliegtuig eigenlijk al het uh, grote onbegrip... over de populariteit van Boutersen. Ja, en uh, toen stond ik thuis onder de douche. en uh, hm. Ik was thuis bij mijn ouders en ik dacht... hé, hey, hier moeten we een boek over schrijven. Waarom? Waarom moet dat dan onder de aandacht komen? Nou... Er zijn heel veel mensen die, niet, die in Nederland niet begrijpen... of niet willen begrijpen of niet snappen... waarom een man als Bouters met zijn verleden president... kan worden van een oude Nederlandse kolonie. En ik dacht, uh, dat gaan we uitleggen. En nou, twee jaar later ligt het boek eindelijk in de winkel. Dus ja. we hebben er twee jaar aan gewerkt. En uh, Naar ons idee is het aardig gelukt om een beeld te scheppen van Suriname zelf... En Boudersa... Van Bouterse en uit te leggen waarom Bouterse president kan worden. Nou, Boutersen aan de Macht heet het boek. Waar gaat het boek precies over, Pieter? Ja, het boek uh, neemt eigenlijk het presidentschap van Bouterse als grote aanleiding. De voorbije twee jaar hebben we hem op de voet gevolgd. Mm -hmm. Maar uh, eigenlijk kun je zeggen dat het een uh, schets geeft van de nieuwste geschiedenis van Suriname de laatste 35 jaar. En, en wat is dan een, een opmerkelijke verandering? Naast deze Bouterse de komst van hem natuurlijk. Ja, de grote verandering is natuurlijk dat hij nu democratisch gekozen is. Hij is in de jaren tachtig, uh, heeft hij militair de macht gegrepen. Mm -hmm. uh, hij heeft zich succesvol omgeturnd tot uh, een politicus. En nu is hij de populairste en de machtigste man van Suriname. Ja, dat is uh, uh, uh, een sowieso een niet onomstreden man. Uh, jullie hebben hem de afgelopen uh, jaren dus van dichtbij gevolgd. Zou je kunnen zeggen, wat is. Bouwt ze dus eigenlijk voor man? Ja, wat is hij? Is, hij is heel veel. Hij is politicus, hij is zakenman, voormalig legerleider. Hij is een heel charismatische volksmanner. Ja, hij is zoveel. Ja, want als je hem zou moeten beschrijven, wat, wat uh, aan hem spreekt de Surinamers zo, uh, zo aan? Vooral dat charismatische, volgens mij. Als je hem ziet, hoe hij zich beweegt in de Surinaamse samenleving. Als hij onder het vol komt, dan uh, zou je kunnen spreken van een soort popster zelfs. Ja, hij kan heel goed dansen bijvoorbeeld. Ja, hij, ja, hij, hij kan, houdt ook uh, van de aandacht. Hij houdt van de aandacht. Hij, kan, hij is heel goed op het podium. Wij, wij beginnen ons boek ook met, uh, met dat we hem tegenkomen op straat tijdens de verkiezingsrace. We lopen net tijdens onze lunchpauze. We werken allebei bij een krant. En uh, aan de overkant van de straat zien we een, een troepje van zijn politieke partij voorbij komen. En hij loopt daartussen. En hij loopt anderhalf uur lang over de markt heen en hij begroet mensen, hij wordt omhelst, hij wordt bejubeld, hij wordt door de, als de regen een, als een, ja dwars door de regen heen en uh, dat is dat dat heeft hij afgekeken van Hugo Chavez, de president van Venezuela die ook uh, dat soort populistische methodes uh, uh, heeft om zijn kiezers te winnen. Ja. En ja, dat maakt hem eigenlijk heel erg populair. En zijn enige tegenstander, de oud-president Ronald Venetiaan... dat is eigenlijk het fotonegatief van hem. Dat is een hele arrogante, elitaire, afstandelijke politicus... die helemaal niks moet hebben van zijn, van zijn eigen volk... om het even heel kort door de bocht te zeggen. En nou, ze dat? ik doe dat anders. Het verschil kan eigenlijk niet groter zijn. En dat is ook een van de belangrijkste uh, argumenten... die wij in ons boek naar voren dragen. Waarom ze president kan worden is... omdat Venetiaan gewoon een hele hele slechte campagne heeft gevoerd en eigenlijk... Ja. 10 jaar heel slechte politiek heeft gevoerd. Nou, daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Ze zitten dit hele uur bij ons in de studio. Regelrecht eigenlijk uit Suriname. Pieter van Malen en Ivo Evers. En zo meteen praten we verder over de huidige situatie van Suriname. Eerder maakte hij sjaaltjes van oude uniformen van KLM-stuurdessen. En nu gaat hij afgedankte kleding van het Leger des Heils een nieuw leven bezorgen. Oudwielrenner en inmiddels ervaren ondernemer in de kledingbranche Martin Havik lijkt niets te gek. In samenwerking met de gemeente Almere, het Leger des Heils en de de Italiaanse stad Prato gaat er vanaf vandaag aan de slag. Goedemorgen. Goedemorgen. U werkt dit keer vanuit de toscaanse Prato. Waarom daar? Uh, omdat Prato al een historie van 150 jaar heeft van het hergebruik van kleding... En uh, ja, daar is een cultuur die aan het wegzakken was. En doordat uh, het zo belangrijk aan het worden is om die kleding her te gebruiken... ben ik daar vol uh, in gedoken om de boel hier op gang uh, te brengen. Want wat is zo mooi aan het herbruiken van kleding? Ja, het hergebruik van kleding is dat je uh, enorm uh, het milieu ontlast. En bijvoorbeeld als je een kilo katoen hergebruikt... dan bespaar je 3.500 liter water. Dat is wel een geweldig... Uh, ja, een geweldige uh, besparing, ook energie, CO2-uitstoot. Mm -hmm. En je kan er geweldige mooie producten van maken. En, uh, ik heb het bedrijf Remo wat de track and trace geeft van de historie van het gerecycled proces. En daaronder zit een, uh, een, een rekenformule van de, van de textielindustrie, Modit, wat aangeeft de besparing op milieu, water, energie en CO2-uitstoot. En die gegevens bij elkaar, dat gaat de transparantie geven van het hele proces. Oké, okay. u werkt samen met de gemeente Almere en het Leger des Heils. Wat is hun rol hierin? Ja, nou, de gemeente Almere die, die wil zichzelf op de, op de kaart gaan zetten als inzamelaar van, eh, van uh, kleding. Leger des Heils uh, die doet daar mee, want dat is een van de grootste inzamelaars in Nederland. En die levert steeds ook de mensen aan om het uit te zoeken klei ja. moet gesorteerd worden op kleur en op compositie. En daarna gaat dat in de verwezeling en gaat het een hele proces in. Ja, u zegt het is belangrijk voor Almere. Zo belangrijk zelfs dat de burgemeester van Almere... we kennen haar nog, Annemarie Joritsma, speciaal overkomt om iets te tekenen vandaag uh, in Prato. Wat is, wat is uh, haar winst daarin? Ja, Dat klopt ook. Ik heb georganiseerd om de gemeente Prato en de gemeente Almere... zussensteden te laten ontstaan. En uiteindelijk een project Nederland-Italië... Met de hulp van Brussel daarbij, omdat hier een hele industrie ligt die uniek is in, in, bijna in de wereld, in bepaalde processen, die het recycleproces kan, kan, kan doen. Mm -hmm. en, en daar is van een enorme input qua financiën bij nodig om dat nieuw leven in te gaan blazen. En gezien Almere uh, zich zo er heel erg in wil gaan zetten hè, voor het uh, terughalen van kleding in de keten En het begint bij de bron, dat is Almere, die het daarna naar Prater doorstuurt mm -hmm. En Prater die transformeert het in stof. Eerder maakte u al shells van de KLM-outfits. Die pakjes waren helemaal blauw en van goede kwaliteit. Maar dat zal bij afgedankte kleren natuurlijk wel anders zijn van het leger des hels. Hoe gaat u dat aanpakken? Nou, dat is juist de grap. Doordat hier in Prato, daar zit heel veel know-how, je kan juist hele mooie producten terugbrengen van gerecycled materiaal. Natuurlijk heeft het niet het look van het nieuwe, hè, maar dat, ja, dat is waar we aan zullen moeten gewennen. Dat je het hergebruikt en dat we opnieuw een nieuw leven in kunnen, kunnen blazen. En we zijn ook met hele grote modehuizen bezig die dit op willen gaan pakken mm -hmm. om echt ook, echt ook een, een modische artikel van te gaan maken. Want wat voor soort kledingstukken kunnen we verwachten? Ik bedoel, gaat het van rokken tot broeken tot shirts? Of gaan we weer sjaaltjes ja. zien en hoeden? Nee, nee, nee, je kan een hele pakket. Broeken, jassen, truien. Je kan alles kan je ervan terug laten komen. Of bijna alles kan je ervan terug laten komen. Ja, U uh, werkt al met grote uh, fabrikanten samen. Daar bent u mee in gesprek in ieder geval. Is dit er al een deal aan te komen? Nou, We zitten heel dicht. Tegen, tegen grote deals aan en het is zo dat in Praten doen ze dit natuurlijk al 150 jaar. Het enige is, ze, het is ze nooit gelukt om daar echt een marketingproces aan te geven. En doordat het hergebruiken nu gewoon enorm belangrijk gaat worden, ja, gaan we daar een, uh, ja, we gaan dat in de wereld proberen kenbaar te maken hoe belangrijk het is. Ja, de kledingstukken wanneer ze klaar zijn en gedistribueerd worden, kunnen ze dan ook hier in Nederland weer kopen? Jazeker, ja zeker zeker. We hebben begin van het jaar uh, is er al een Nederlandse winkelketen die met uh, een collectie truien, beperkt er wel, uh, die dat in de markt gaat brengen. Ja. Hm. En wanneer... nou, concrete, concrete stappen zijn er uh, zijn we aan het maken. wanneer heeft u het grootste deel in de winkel liggen? Uh, dat zal ergens uh, maart uh, zal dat ergens gaan, uh, gaan plaatsvinden. Maar eerst wordt vandaag dus de, de samenwerkingsovereenkomst getekend op het stadhuis van het Italiaanse Prato. Martin Havik, een mooie dag en dank u wel. We disconnected there's no de lange Winter of Love op Radio 1, nu al wakker. Zometeen het krantenoverzicht met de laatste ochtendkranten en het laatste nieuws. Hoe komt dit gebeuren? Dat was de algemene reactie in Nederland... toen Daisy Boutersen aan de macht kwam in Suriname. Terwijl de peilingen al lang lieten zien dat Boutersen de beste kans maakte. We bespreken de perikelen rondom Daisy Boutersen... met suriname correspondenten Pieter van Malen en Ivo Evers. Dit uur nogmaals, Goedemorgen, uh, Ivo, laten we even naar jou gaan. Boutersen kwam in 2010 aan de macht... Waarom was dat nou niet verrassend? Nou, je kon het eigenlijk van heel ver zien aankomen. Um, kijk, wij kwamen in 2010 op een, op een Surinaamse krantenredactie terecht. En uh, ik verbaasde me heel erg over de frustratie die er heerste... over de politiek die werd gevoerd door de oud-president Venetiaan. En wat voor politiek was dat? Nou, dat was dat, Venetiaan, we omschrijven hem in ons boek... dat was de, de, de president die tien schone vingers had. Zo werd hij altijd ge, gepresenteerd in Suriname, maar die kreeg vieze randjes onder de nagels. Hij, uh, hij stond oogluikend corruptie toe mm. door andere ministers. Uh, nou ja, er gebeurde eigenlijk niet zo heel veel in, uh, in, in tien jaar Venetiaan. Niet meer dan, dan wat stabiliteit. En mensen waren echt toe aan groei, aan, aan nieuwe dingen. En, Verandering. Ja, en daar heerste heel veel frustratie over. En in 2005 uh, is het Venetiaan nog gelukt om Bouterse buitenspel te zetten... na de verkiezingen. Alleen alle peilingen, alle, alle, alle, alles wees erop dat in 2010 de NDP, de politieke partij van Boutsen, een nog grotere overwinning zou behalen. En dat het dan vrijwel onmogelijk zou worden om, niet, om hem nog, nogmaals buitenspel te zetten. Dus dat is ook niet gebeurd. En toen is hij uh, verkozen tot president. Nou, Pieter, hoe, hoe heeft hij hoe heeft zich nou uiteindelijk opgewerkt dan naar die positie? Ja, het is een uh, heel lang proces geweest eigenlijk. Hè. In 1987 kwam de uh, democratie terug in Suriname en heeft hij zich omgevormd van een uh, legerleider naar een politicus. Uh, in 1996 won hij al eens de verkiezingen, maar toen is hij niet voor het presidentschap gegaan. Ja, dat is toen uitgelopen op een fiasco. Een partijgenoot van hem is uh, president geworden, Jules Weidenbos. Maar al na vier jaar heeft hij zijn ambt moeten neerleggen na straatprotesten. Tienduizenden mensen waren het uh, niet meer eens met het uh, slechte economische beleid dat gevoerd werd. En uh, daardoor won Venetiaan terug opnieuw twee opeenvolgende verkiezingen. In 2005 al wat moeilijker. In 2010 wou Bouters ze opnieuw. En hij wou, hij wou het nu opnieuw doen. Het was een grote droom. Maar hoe heeft hij zich omhoog gewerkt? Ik bedoel, hij was eerst natuurlijk uh, militaire bewind aan het voeren. Hoe werd hij uiteindelijk die geliefde politicus? Ja, hij heeft zich eigenlijk nooit echt terug moeten omhoog werken. Hij is altijd al een machtsfactor geweest in Suriname. Was het niet uh, op het podium, Nou was het wel achter de schermen. Mm -hmm. Hij heeft dus altijd macht gehad en altijd macht uitgedeeld. Daar heeft hij ook... Uh, heel veel loyaliteit mee gewonnen. Omdat hij natuurlijk als machtsfactor ook andere mensen macht kan geven. Zo werd het in het cliëntelistische Suriname. Maar uh, ja, natuurlijk ook hebben... Uh, heeft het slechte beleid van andere politici, zoals nieuw front, vooral Boutersen, eigenlijk in een zetel naar de macht geholpen? Hmm. Ja, want welke verandering heeft Boutersen nou uiteindelijk gebracht? Heeft hij een verandering gebracht in Suriname? Ja, hij heeft wel degelijk een paar uh, opvallende veranderingen gebracht. Venetiaan was bijvoorbeeld een man die wel degelijk uh, hield van het woordenspel in het parlement, de, de debatten. Ook al kreeg hij vaak kritiek dat hij niet in het parlement was, maar Bouters is er nog veel minder. Bouters heeft een soort uh, executieve president, presidentschap uitgebouwd. Dat wil zeggen dat hij alle macht naar zich toegetrokken heeft, of heel veel macht alleszins. En, uh, hij voert het beleid zelf uit. Dat zorgt ervoor dat hij heel strak aan de touwtjes trekt en snel kordate beslissingen kan nemen. Zoals uh, heeft hij de Surinaamse dollar gedevalueerd, waardoor die munt veel stabieler geworden is. Het is even pijnlijk geweest voor de bevolking... want plots werd alles uh, 20% duurder. Mm -hmm. Maar uh, daardoor heeft hij de zwarte geldmarkt aangepakt. Die, uh, de Surinaamse dollar wordt nu bijna weer volledig beheerd... door de centrale bank en niet meer door uh, wisselkantoren. En hij was toch ook een van de eerste presidenten... die echt naar het buitenland treden, Ivo? Ja, nou, hij was sinds een... Sinds de veroordeling was hij niet welkom in het buitenland. of Er liep een internationaal opsporingsbevel. Vanwege de decembermoorden? Vanwege, nee, nee, nee nou, Vanwege sinds, de drugsveroordeling in, in, in, in Nederland. In, in Nederland. Ja. Um, maar Bouters heeft heel lang geroepen... We moeten, uh, we moeten integreren in de regio. Dat is iets wat Venetiaan altijd heeft nagelaten. Um, Venetiaan eigenlijk, is eigenlijk altijd, als het er echt om ging... Als het, is hij altijd teruggevallen op Nederland. Daar kwamen nog heel veel hulpgelden na de decolonisatie vandaan. Mm -hmm. En daar, als, er, als het echt puntje bij paaltje kwam... Venetiaan viel terug op Nederland. Wat je met Boutersen ziet, die gaat uh, de regio in. Dus die heeft goede banden met Venezuela van Chavez en goede banden met uh, Cuba en met Brazilië... probeert hij goede banden op te bouwen. Met het buurland Guyana, waar ze heel lang... Uh, Mee hebben geruzied. Sinds Bouters uh, president is, Bouters heeft gezegd... die ruzie die, die laten we links liggen. We gaan kijken wat we aan elkaar hebben. En hij wil ook met de Fransen aan de uh, oostkant... En frans Guyana is een buurland. En dat is een nog een soort van kolonie van Frankrijk. Daar wil hij ook hele goede betrekkingen mee. Hij wil daar bruggen bouwen, hij wil wegen naar Brazilië. Dus hij opent een beetje de luiken aan de regio. Terwijl Venetiaan eigenlijk altijd het lijntje over de oceaan heen legde. ja. En dat is ook al lang geen populair, uh, populair iets meer, uh, wat aan deed. Dat je met de oud-kolonist, want zo wordt het nog gezien... Hè, Nederland, Nederland heeft daar slavernij geïntroduceerd, heel veel nare dingen gedaan. Mm -hmm. Dat sentiment leeft daar heel zwaar. Bauten ze zegt, uh, we moeten eigenlijk niet meer naar Nederland kijken... we moeten naar de rest van de wereld kijken. En dat vindt, eigenlijk, dat vindt een heel groot deel van Suriname vindt dat ook. We moeten een keer af van onze kolonie... We hebben veel gemeen met Nederland. Uh, een groot deel van de diaspora woont hier. Mm -hmm. uh, Oké, okay, de vliegtuigen zitten vol tussen Paramaribo en Schiphol. Maar laten we alsjeblieft een keer uh, integreren in de regio. En dat is wat Boutense stukken beter doet, kun je zeggen, dan Venetiaan. Nou, zometeen gaan we er ook nog verder over praten. Want in Nederland is er veel onbegrip, zoals je al zei, voor de situatie in de Suriname. En uh, we gaan zometeen dus verder praten met jullie, Pieter van Malen en Ivo Evers. Sommige Nederlanders worden op dit moment langzaam wakker. Het is inmiddels 23 minuten over vijf. Het andere deel ligt nog op één oor. Maar de kranten zijn in ieder geval op weg naar de kiosk. We nemen ze met u door. Te beginnen met de Telegraaf. Jezelf in de vingers snijden, uitglijden op een natte keukenvloer... of een dienblad uit je handen laten vallen. Het gebeurt zo vaak dat de Nederlandse horeca groot alarm slaat... over het dramatisch hoge aantal arbeidsongevallen in die sector. Jaarlijks lopen 12.000 horeca-medewerkers letsel op... en 5.000 daarvan belanden op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. De situatie is zo ernstig dat het bedrijfschap horeca... vandaag een campagne start om het aantal ongelukken terug te dringen. Volgens de organisatie gaat de veiligheid van de gas te vaak... Boven die van de medewerker. Wie met een vol dienblad van de trap dreigt te vallen... maakt zich eerder zorgen om de glazen en de gasten... dan om zijn eigen veiligheid. Rotterdam heeft een nieuw wapen in de strijd tegen taalachterstand bij peuters, schrijft Trouw. De stad zet vanaf deze maand peuterconsulenten in om ouders te dwingen hun kind zo vroeg mogelijk naar school te sturen. De 22 peuterconsulenten spreken ouders aan in de wachtruimte van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Eenmaal in het kantoor van de consulent worden ze met een beetje doordrukken geadviseerd hun kind in een zogenaamde nulgroep te plaatsen. Peuters van 2,5 jaar oud kunnen daar dan al terecht. Even leek het erop dat Rotterdam ouders ook kon dwingen... hun kind eerder dan in groep 1 naar school te sturen. Maar dit voorjaar moest minister Marja van Bijsterveld terugkomen op die plannen. Ze bleken juridisch onhaalbaar. En in metro het verhaal van de broers Joris en Guido Sprengers uit Gassel. Nadat vorig jaar hun vader overleed... wonen ze alleen in hun boerderij in de Noord-Brabantse plaats. Het huis werd nog geen drie maanden geleden opgeknapt... door het RTL-programma Welcome Home. Maar de boerderij heeft geen woonbestemming. Daarom moeten de jongens noodgedwongen het huis uit. Maar het dorp is in actie gekomen. Ruim 3000 handtekeningen moeten ervoor zorgen... dat de gemeente van gedachten verandert... en de twee het huis vol herinneringen aan hun overleden vader... niet hoeven te verlaten. De gemeente laat weten niets anders te kunnen doen dan de wet te handhaven. Dat en meer leest u zometeen in de ochtendkranten. De ruzie tussen Japan en China over een groep onbewoonde eilandjes in de Oost-Chinese zee zorgt voor steeds meer onrust. Japan nationaliseerde de eilanden vorige week door ze van hun particuliere eigenaar te kopen voor omgerekend ruim 20 miljoen euro. En dat zeer tegen de zin van China dat de koop illegaal noemde. Ook in Nederland zorgen de diplomatieke strubbelingen voor demonstraties. Vandaag zal in Den Haag een groep van zo'n 300 Nederlandse Chinezen daarom ook een brief aanbieden aan de Japanse ambassade. Een ervan is... Peter Waartjongding, Ding, Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een ingewikkelde kwestie, dus kunt u hem misschien nog één keer voor ons uitleggen? Ja, uh, daar gaat de, de eilanden, <coughs> dat is vroeger, is die van China? is altijd van China geweest. Uh -huh. En nu, en die Japanen zeggen, nou, hij is een particulier gekocht. Maar ik weet niet, wie is het particulier? We weten niemand dat het particulier gekocht is. En dat is een onbewoonde eiland. En, en waar komt die particulier vandaan? Ja, de, dat, die komt een de, beetje uit het niets. Ja, daar woont er niemand. Wie is er nou? Dat, nou, wij begrijpen helemaal niet. En ja, dat is uh, voor uh, 1951, zeg maar. Mm -hmm. ja, toen hebben die Amerikanen en die Japanen hebben zelf zo een, een soort vreedzame verdrag getegen. En laten een Japans... En Amerika gaat die eiland beheren. Maar is het niet eigenlijk zo dat de eilanden een beetje van allebei de landen zijn? Omdat het precies een beetje in het vaarwater ligt van allebei de landen? Uh, nou, de, de, de eilanden zijn altijd van China geweest. Altijd van de eigendom van China geweest. Mm -hmm. En toen voor die tijd, na, uh, na de Tweede Wereldoorlog... en toen heeft die verdrag getekend dat die Japanen zeiden... nou oké, okay, die eilanden krijgen wij gewoon terug mm -hmm. van China. En, ja, je... en nu zegt hij die, die van zelf. En China heeft altijd gezegd... Nou, oké, okay, ga maar gewoon even op tafel gaan zitten. Wij gaan even praten. Nou, dat gaat om... Nou, dat is al om het blauwe eiland, dat is een kleine eilandje, zeg maar. Dat is natuurlijk de kunststof daar gaat om Nou, dan gaan we gewoon even bij de partijen gaan blijven om tafel zitten, gaan praten. Maar die Japanen willen dat niet. Japanen zeggen, nee, dat is mijn ding. Ja, dat eilandje is van mij... Dus uh, nou, hoeft er niet te praten. Dat is, dat is onbespreekbaar. Hmm. Ja, dat, dat, dat is moeilijk natuurlijk. En die Chinees, ja, die is altijd in China geweest. En die ja. Chinees, dan, nou, dat is allemaal van mijn uit zeg maar, de tuin gestolen. Zo, zo, zo dingen. Dat, dat klopt helemaal niet. Maar nu gaan jullie vandaag een brief aanbieden aan de Japanse ambassade. Wat hebben jullie daar ingeschreven? Nou, wij hebben gewoon gezegd. Uh, laten we maar ook zo dingen wat ik net noem uh, welke verdragen en zo kenteken. Uh, op dat moment, uh, ja, daar is uh, Japan is allemaal eigen. En nu zegt iets ze al allemaal van hen. en ze uh, koffen de particulier. Ja, nee. dat uh, daar staat nergens op. Nee, wat, uh, wat uh, uh, vindt u van de aanpak van uh, uh, China tot nu toe? Nou, de Chinezen willen, al, als China wil altijd zeggen, nou kom maar gewoon even op tafel gaan praten. Wij hoopten door allemaal zo, uh, alle reacties van de Chinezen, ook van de buitenlanders en China. En hopen dat de, de, de, de uh, gaan gewoon met de Chinese overheid gaan, uh, om de tafel gaan zitten, gaan praten. Kijken of we wat voor oplossing kunnen. Ja. Uh, in China, uh, dat is dan de andere kant van het verhaal... worden er uh, zowat complete winkels met de grond gelijk gemaakt. Is dat dan niet weer wat overdreven? Nou, kijk, als je de demonstratie waren... dan hebben we natuurlijk een paar groep mensen. En een groep mensen dat zijn een beetje te uh, uh, ja, fanatisch geweest. He, maar ja, daar zou dingen kunnen gebeuren natuurlijk. Iets te fanatiek in het heet van de strijd eigenlijk. Ja... Ik denk dat gaan van een, een groep mensen en is het wel, denk ik hoor. Dat is niet... Oh. Ja, nu, dat nu... weet ik niet. Ik heb het zelf niet gezien. Dus. Nu is het bijna half zes in de ochtend. Wat gaat u nu nog doen vandaag, of deze ochtend eigenlijk, om u voor te bereiden op zo meteen? Nou, ik heb uh, nu gewoon een paar uh, brieven, e-mail gaan lezen en, uh, en kijken wat die dingen hebben wij... Ja, gisteren allemaal wat gesproken en we hopen dat er straks om 11 uur in Den Haag... normaal is dat alles in orde zitten en geen rozezooien. En geen uh, ja, dingen gaan gebeuren, zeg maar. Gaan nou. gewoon vrezen, gaan uh, weg kunnen, kunnen lopen. Nou, nou, we wensen u daar in ieder geval veel succes bij en bedankt voor uw uitleg. Peter okay, wa dank. dank u wel. Dank u wel. BNL op Radio 1. Jackson 5, I want you back, hier op Radio 1, nu al wakker. En het is twee minuten over half zes, tijd voor... Het Nieuwsminuutje met Robert Smit. Heineken heeft een grote stap voorwaarts gezet... als het gaat om het veroveren van de Aziatische biermarkt. Het Nederlandse biermerk lijkt zo goed als zeker de strijd te hebben gewonnen... om het Thijse biermerk Tiger. Heineken was in een strijd verwikkeld met een thaise miljardair... die graag de touwtjes in handen wilde krijgen van Tiger. En daar is nu een overeenkomst mee gesloten. De overname van Tiger is voor Heineken belangrijk. Elk jaar wordt er meer bier gedronken in Azië... terwijl op biercontinenten als Amerika en Europa dat aantal juist daalt. Barack Obama heeft vannacht gesproken in een peperdure club in Manhattan, New York. Het evenement, gepresenteerd door sterrenkoppel rapper Jay-Z en zangeres Beyoncé... was alleen voor de aller allerrijkste van Amerika weggelegd. Een kaartje kostte 40.000 euro. Obama vergeleek zijn leven met dat van Jay-Z. We moeten leven met het feit dat onze vrouwen populairder zijn dan wij... refereerde de president naar zijn eigen vrouw Michelle en naar Beyoncé. Obama's toespraak maakte deel uit van een fondsenwerving... om geld op te halen voor zijn race om het presidentschap. Dubbele punt, streepje, haakje, sluiten, oftewel de smiley, bestaat 30 jaar. Het zogeheten emoticon, ofwel lachenbekje, werd op 19 september 1982 voor het eerst via een elektronische boodschap verstuurd door Scott Falman. De computerwetenschapper stelde het symbool voor om aan te geven welke boodschappen niet serieus bedoeld waren. Voor de zekerheid gaf hij aan dat het symbool van drie tekens zijwaarts moest worden gelezen. Inmiddels is de smiley een wereldberoemd teken. In Azië is het de hele nacht rustig gebleven op de handelsmarkten. De Japanse beurs staat nog altijd licht in de plus. Met 9142 punten is het 2e procent gestegen. En tot slotte het weer met Stijn van Antwerpen. Vandaag is het wisselend bewolkt en valt van tijd tot tijd een enkele bui. In het westen is daarbij de kans voor krap onweer niet uitgesloten. De temperaturen stijgen uit een van 16 graden in de kustgebieden tot 14 in het binnenland. In de avond en de nacht klaart het op, maar blijft met name in de kustgebieden de kans op een bui bestaan. Tijdens de opklaring komt het flink af en dalen de temperaturen tot 12 graden in de kustgebieden en 5 in het binnenland. Morgen overdag is het met name in de ochtend en in de loop van de middag nog kans op een enkele bui. Later klaart het vanuit het westen opnieuw weer breed op. De temperaturen stijgen dan uiteindelijk tot een graad of 15. En richting het weekend wordt het wat warmer. Maar neemt daarmee ook gelijk de wisselvalligheid weer toe. Dankjewel, Stijn van Antwerpen. Volgende week horen we weer een nieuw Weerbulletin van jou. Tot zover. Het nieuwsminuutje. Dankjewel, Robert Smit. In de jaren tachtig was hij dictator van Suriname. Dan niet Robert Smit, maar <lacht> we hebben het over iemand anders. En voerde hij een militair bewind aan. In Nederland kennen we hem beter als de grootste verdachte... in de zaak van de decembermoorden. Zijn betrokkenheid bij drugshandel en als president van Suriname. We bespreken de perikelen met Rondom Daisy Boutzer... met onze suriname correspondenten hier in de studio... Pieter van Malen en Ivo Evers. Fijn dat jullie er zijn. In Nederland is er heel veel onbegrip voor die situatie met Suriname. Daisy Boutzer, de grootste verdachte... In een moordzaak van 15 mensen. Hoe kan deze man nu een land leiden, Ivo? Ja, dat is inderdaad een hele, hele vreemde kwestie. Ik bedoel, is natuurlijk, uh, heeft natuurlijk in de jaren tachtig vreemde dingen gedaan. Hij heeft, een, hij heeft eerst een koep gepleegd. Hij, heeft, hij is daarna politiek verantwoordelijk voor 15 moorden en waarschijnlijk nog meer. Mm. Dat wordt wel eens vergeten, maar dat, dat is waarschijnlijk zo. Um, ja, en dat heeft heel lang geduurd... voordat hij nu eindelijk democratisch verkozen werd, dat president. Um, in ons boek, Pieter, leggen we eigenlijk uit hoe dat kan. Heb jij daar een goede mening over? Hoe dat kan, ja. Um, eigenlijk hadden we het al een beetje gezegd. Hij is dus, uh, heeft zich succesvol afgezet als de antithese van Venetiaan. Mm -hmm. Hij appelleert aan het uh, populistisch volksgevoel... dat echt in de ja, armere buurten van Paramaribo bijvoorbeeld heel erg leeft... Maar... Uh, Venetiaan heeft bijvoorbeeld wel uh, stabiliteit gebracht van de munt. Ik bedoel, hij uh, heeft economische stabiliteit gebracht. Uh, maar dat heeft voor veel mensen niet, rijkdom, niet in uh, rijkdom uh, ge uh, gezorgd. Niet voor rijkdom gezorgd. Dus, uh, 80% van de Surinamers leeft nog steeds onder de armoedegrens. Mm -hmm. Je mag dan dus wel een uh, economische beterschap hebben. Maar als de mensen het niet allemaal voelen in hun portefeuille. krijg je natuurlijk een, uh, nog steeds een uh, volksgevoel dat echt uh, verandering wil. En daar heeft uh, Bouters nu ook uh, succesvol. Maar, maar hoe, hoe reageren ze dus, dan? Negeren ze dan het feit dat, dat deze man wordt verdacht van de moord op 15 mensen. Uh, van drugshandel? Slecht bekend staat in het buitenland? Speelt dat geen rol? Zien de Surinamers hem echt als een soort idool? Ja, hij wordt zeker gezien als een idool, als je ziet hoe hij zich dus in die buurt beweegt. Hoe hij zich soms, uh, ja, hoe je ziet dat hij soms wordt gedragen als een popster. Maar er zijn enkele belangrijke verklaringen daarvoor. Een ervan is dat, het is, al een paar, het is eigenlijk redelijk bekend, dat uh, heel veel Surinamers... Het Suriname is een heel jonge bevolking. Heel veel mensen, heel veel... Uh, Heel wat van het electoraat heeft, heeft de jaren '80, de decembermoorden, de dictatuur nooit meegemaakt. Aan de andere kant heb je ook een redelijk slecht onderwijs, waardoor eh, geschiedeniseducatie in Suriname bestaat bijna niet over de jaren '80. Uh, er was wel een plan om ook de geschiedenisboeken te updaten en ook de jaren '80 te vermelden, maar dat heeft Bouterse vorig jaar verboden dat geschiedenisboek. Mm -hmm heeft er dus ook baat bij dat het niet echt geweten wordt. Als je met Surinamers, niet met alle Surinamers natuurlijk... maar als je met veel Surinamers weet gewoon niet wat er in de jaren 80 gebeurd is. Ja, ja, maar dan, heb is... Je, dan heb je ook nog het hier. En nu als ik even mag inbreken, want Bouters was deze week weer in het nieuws... Uh, in Nederland in ieder geval omtrent een drugszaak. Hoe reageert Suriname op, op dat soort nieuws? Ja, dat is eigenlijk, het is eigenlijk een bericht uit Nederland. De oud-kolonist, ja, daar heb je ze weer. Ja. Dat, is, dat is waar Suriname wel vaker uh, naar refereert. Um, eigenlijk, al dat soort berichten die uit Nederland komen... dat wordt, uh, dat wordt, dat wordt met een hoop skepsis ontvangen in Suriname. Uh, dit keer was de reactie ook weer... Wij, wij zeiden meteen tegen elkaar... we kunnen de reactie wel voorspellen... namelijk dat politiek Den haag Bouterse weer zwart probeert te maken. Het was natuurlijk de Nederlandse justitie... Ja die dit uh, bericht had, of die die, die die gesprek heeft opgenomen. Maar in Suriname schakelen ze dan door van dit is politiek Den Haag... Die een, uh, die, die een campagne voert tegen onze president. En dan moet je iets dieper gaan. Een president is wel een instituut in Suriname. Het is, uh, ze hechten daar heel veel waarde aan. Um, en hij is democratisch verkozen, dus uh, wat, wat wij ook... Al aan iemand anders vertelde is uh, Boutus is een democratisch verkozen president. Daar hebben ook de tegenstanders van Boutus in Suriname en dat is ook nog een hele grote groep of oh, vergis je niet. Mm -hmm. Maar die hebben daar ook, uh, die vinden dat ook erg als een instituut president op die manier uh, wordt aangevallen door uh, de oud, oude koloniale overheid. Ja, dus wellicht is het niet zozeer uh, raar. Hoe er in Suriname wordt gereageerd. Maar is het meer een stuk arrogantie, mag ik dat zeggen... vanuit, uh, vanuit onze westerse Nederlandse blik? Zo wordt het gezien, ja. ja. Het wordt als arrogantie gezien. En als een, als een aanval op, een heel belangrijk, op het belangrijkste instituut... van hun hele jonge republiek. Mm -hmm. Door de oude overheerser. En ja, dat, dat is eigenlijk de reactie die, die nu al eigenlijk elke keer als Bouterse negatief in het nieuws komt, ook met de amnestiewet uh, die een maat werd aangenomen, waardoor Bouterse amnestie heeft gekregen voor de decembermoorden. Mm -hmm. um, telkens uh, uh, reageert de regering Bouterse op dezelfde manier door te zeggen: daar heb je Nederland weer uh, ja. met hun reactie. De oude, ze schilderen het echt af als de. De ja. baas die ze niet meer hebben eigenlijk. Ja. Nou, Zometeen gaan we er nog verder over praten. Maar dan over de presentatie van jullie boek... over de president Bouterse aan de macht... Pieter van Malen en Ivo Evers.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 I'm the de rapvocale van Gers Pardol was dit doe maar en liever dan lief. Twee jonge journalisten, Pieter van Malen en Ivo Evers... waren zo geïntrigeerd door president DC Bouters in Suriname... dat ze een boek over hem schreven. De negatieve media-aandacht in Nederland... en de lovende woorden van het Surinaamse volk... staan lijnrecht tegenover elkaar. Ze beschrijven de nieuwste geschiedenis van Suriname... in hun boek Boutersen aan de macht... dat vandaag wordt gepresenteerd in het Spui 25 in Amsterdam... Deze, dit hele uur waren ze bij ons te gast in de studio, uh, Ivo Evers en Pieter van Malen. Pieter, uh, waarom moeten mensen dit boek eigenlijk lezen? Ja, dit boek is uh, ontstaan door gezonde journali journalistieke interesse, eigenlijk vinden wij. Uh, Ivo kwam dus terug in Nederland de dag na de inauguratie en zagen hoe gereageerd werd op zijn presidentschap. En wij vonden dat, je, dat het net heel interessant was om met de open blik te zoeken hoe het kon dat... Boutersen, ondanks zijn militaire verleden, zijn drugsverleden, zo populair kon zijn democratisch, kon verkozen worden tot president. En dan zochten we een andere verklaring dan nog uh, Boutweg te zeggen dat uh, alle Surinamers bijvoorbeeld aan uh, verstandsverbijstering leiden, wat, wat hm. echt in de Nederlandse pers is gezegd. Ja, uh, mm, Dit is hoe Suriname naar uh, deze Boutersen kijkt. Uh, jullie zullen er vast ook een persoonlijke... Wellicht iets Hollandse mening op nahouden als het gaat om uh, um deze bouw. Dus Ivo, hoe, hoe zie jij hem? Uh, ja, ik vind, het, ik vind het eigenlijk een van de moeilijkste vragen. Um, mm -hmm. Kijk, ik, hij, is, hij, is, hij heeft natuurlijk een heel discutabel verleden. Uh, hij is politiek verantwoordelijk voor, voor een flink aantal moorden. Uh, hij, heeft, hij heeft een drugsverleden. Uh, nou, als je dan met je gezonde Hollandse blik daarnaar kijkt... Mm -hmm. dan kan ik me voorstellen dat je, dat je zegt... Van, eigenlijk is het te gek voor woorden dat hij op dit moment president is. Het is, het, het is heel merkwaardig, laat ik het zo zeggen. Um, maar we schrijven ook in ons boek uh, dat het net zo vreemd als logisch is. Mm -hmm. En uh, mm -hmm. ik vind ook dat onze, onze, ja, onze persoonlijke mening over Boutense... Uh, doet er ook niet echt toe. Ik heb ook niet echt een... een ik bedoel. Ik We heb hem nooit echt... zo goed gesproken om te zeggen... Ik vind, hem, ik vind hem eng of ik vind hem intimiderend. Hij schijnt namelijk ook heel intimiderend te kunnen zijn. Pieter, jij hebt hem uh, wel een paar keer in het echt gezien. Was hij intimiderend? Ja, ik heb hem een paar keer ontmoet. Uh, Eén keer ja, was het misschien intimidatie. Ik was met hem op een uh, receptie die hij gaf... voor allerlei Caribische staatshoofden die in uh, Suriname op bezoek waren. En uh, ik was foto's aan het maken. Plotse... Uh, Stopte hij, hij was een liedje aan het zingen op het podium en hij nodigde me uit. Hij zei, nu zal die Belgische journalist voor ons <lacht> ook een dansje doen op het podium. Heb je dat gedaan? Ik kon geen kant op, dus ik heb het maar gedaan. <lacht> ik vond het eigenlijk redelijk grappig, maar uh, collega's van me zeiden... of ja, was het geen uh, intimidatiepoging? Ja, het zou ook kunnen, maar... Uh... Ja, er, ga, er gaan natuurlijk ook verhalen rond van oud-correspondenten, bijvoorbeeld uh, eentje... Die schreef een boek over de decembermoorden ook. En dat hij jaren later uh, ze tegenkwam die hem onverwacht op de, op de rug klopte. En uh, mm. zei: Wat zal ik eens met jou doen? Weet je, dat soort verhalen gaan natuurlijk ook rond onder journalisten. Dat, dat het een hele intimiderende man kan zijn. Hij heeft natuurlijk ook. Uh, Imponerend ook misschien. Ja, en in de jaren tachtig heeft hij ook uh, de persvrijheid heel erg onderdrukt. Uh, en de, de tekenen zijn er nu nog niet heel hard. Ja. Maar hij heeft natuurlijk een hele slechte reputatie op verschillende gebieden. En je ziet dat Suriname nu, en Bouterse nu op weg is aan naar een, naar een democratische machtstaat. Naar het model van Hugo Chavez. Ja. En als je ziet wat daar allemaal gebeurt, ook met bijvoorbeeld persvrijheid. Dat is natuurlijk niet goed. En als we tot slot even vragen aan jullie. Ik ben allemaal benieuwd, gaan jullie het boek ook aanbieden aan Bouterse? Ja, daar zijn we ook nog steeds over aan het... Uh... Want als hij zo intimiderend is, weet ik niet of we dat wel zou durven. Er staan inderdaad uh, dingen in die hij uh, niet fijn zal vinden om te lezen. Maar wel, wel eerlijk, toch? Ja, wel eerlijk. Maar uh, ja, we zullen nog eens goed Ivo, kijken. Ivo, ja of nee? Gaan jullie dit doen? Nou, ik, ik vind wel dat, je met, uh, dat, dat, je t, dat het op, op zijn minst op zijn kabinet terecht moet komen. Mm -hmm. um, want ja, je wil wel dat, dat zij er ook iets van meekrijgen. Ja. Nou, we wensen jullie veel succes vandaag. Dus uh, wordt jullie boek dus gepresenteerd in het Spui 25 in Amsterdam. Bouters aan de macht. Correspondenten Ivo Evers en Pieter van Malen, dank jullie wel voor de komst naar de studio. Graag gedaan. Graag gedaan. Het is 11 minuten voor 6. U luistert naar Omroep WNL op Radio 1. En met een nieuw kabinet om de hoek en een Tweede Kamer die binnenkort wordt beëdigd... zeggen we ook vaarwel aan een aantal oude bekenden. Zo ook de altijd vrolijke Sharon Dijksma. Het kamerlid van de Partij van de Arbeid zat al sinds 1994 in de Tweede Kamer. Voor een jonge politicus is ze dus al een oude rot in het vak. Mevrouw Dijksma, Goedemorgen. Goedemorgen. Nog even en dan kan u alleen maar met een bezoekerspas de Tweede Kamer in. Is dat nu een teleurstelling of een opluchting? Nou, het is in ieder geval een eigen keuze en dat vind ik heel belangrijk. Ik heb uh, eigenlijk een tijd geleden besloten dat het na zoveel jaar lid zijn van de Tweede Kamer... met daarbij overigens ook nog een paar jaar staatssecretaris toch wel mooi geweest was. En Waarom is het heb... mooi geweest? Ik ben nu 41. Ik ben al lid van de Tweede Kamer sinds mijn 23ste. En, en als je nog eens een keer iets anders wil gaan doen, is dit wel een moment om een stap te zetten... Ik had het idee dat als ik nu weer op de lijst ging staan en de kamer in zou gaan... Ja, dan zou ik ook helemaal niet meer weggaan. Maar is de timing dat, niet juist een bedoeling. beetje slecht nu juist de PvdA zo groot is? <laughs> ja, nou ja, je, je kan dat nooit van tevoren uh, bepalen. En ik denk dat juist wanneer de Partij van de Arbeid er goed voor staat... je ook met een goed gevoel uh, weg kan gaan en uh, niet het idee hebt van ik ga nu weg... Uh, terwijl er eigenlijk nog zoveel werk te doen is. Uh, men heeft laten zien uh, dat er een fantastische campagne gevoerd is. Diederik Samson uh, heeft zijn club op orde. Dus uh, ik ga met een gerust hart. Ja, maar dan is het toch juist extra zuur dat, uh, dat er straks een, een uh, kabinet komt... wellicht met de Partij van de Arbeid in en u daar geen enkele rol meer in speelt. Ja, maar dat kan iedereen overkomen, ook als je wel in de Kamer zit. Dus uh, zuur is het sowieso niet. En daarnaast, um, uh, ja, er zijn heel veel dingen in het leven waar je met veel idealisme tegenaan kan. En voor mij geldt uh, dat uh, ja, ik daar mij nu ook op probeer uh, te richten. Ik heb uh, heel veel jaren uh, actief ook in de Tweede Kamer meegedaan. Ik uh, ben op dit moment nog bezig met uh, het uh, ondersteunen van uh, zeg maar de nieuwe Kamerleden voor de PvdA. Een soort van klasje. Uh, dus daar help ik ook nog uh, mee. En dan mag ik mijn ervaring delen. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. Dus uh, helemaal weg van het front ben ik nou ook weer niet. Uh, maar ik heb wel uh, nu voldoende afstand. Ja, uw klasje heeft, heeft u nog tips voor uh, de nieuwe Kamerleden? Nou, heel belangrijk is om, om te beginnen vooral uh, heel erg jezelf te blijven. En je niet te laten bedolven onder de meters papier. Vroeger waren ze echt en nu zijn ze digitaal, hè. Dat is wat je natuurlijk allemaal langs krijgt. Goed nadenken over de onderwerpen die je aan de orde wil stellen. Waarom ben je die kamer ingegaan? En ook ja, het vak leren. Politiek is een, een ambacht, het is handwerk. En je moet wat dat betreft toch de tijd nemen om heel precies te kunnen zijn... van welk instrument zet ik wanneer in om eigenlijk zo effectief mogelijk te zijn... om iets voor elkaar te krijgen. Gisteren was uw laatste Prinsjesdag. We zagen dat Diederik Samson een beetje weg zat te dommelen... tijdens de speech van de koningin, de droonleder. gebeuren, ja. Zat u ook een ik beetje weg te dommelen of dacht u... Nee, nee, ik was wel echt behoorlijk wakker. Maar ik heb natuurlijk ook niet zo'n intensieve campagne gehad met dag en nacht... ...debatten langs alle deuren gaan. En moet niet vergeten, er zijn 1 miljoen kiezerscontacten geweest... ...alleen al vanuit de Partij van de Arbeid. En dan heeft Samson die niet helemaal in zijn eentje gedaan. Er waren heel veel vrijwilligers. Maar hij was natuurlijk wel heel veel in touw. Dus ja, ik denk dat hij gewoon heel moe was... En er erg ontspannen bij zat. En ik zat opzij, dus ik kon het zien. Maar het was echt maar een fractie van een seconde. Maar het is niet onopgemerkt gebleven. Nee, dat is duidelijk. Uh, 18 jaar in het woelige uh, landelijke politieke landschap. Uh, uh, wat is nou hetgene waar u zelf persoonlijk het meest trots op bent van die 18 jaar? Nou, ik denk dat ik als staatssecretaris van onderwijs toch een aantal dingen ook concreet heb kunnen bereiken. Onder andere eens even. het uh, terugdringen van het aantal zeer zwakke basisscholen. Als jonge kinderen op een slechte school zitten, hebben ze daar eigenlijk de rest van hun leven last van. En als we dat aantal hebben weten te halveren, en dat is zo, ja, daar ben ik heel erg trots op. En dat aantal moet natuurlijk nog verder naar beneden. Ja, nou, dan bent u straks afgezwaaid als uh, Kamerlid. Uh, u zegt het al, uh, u wilt zich wel druk blijven maken in de samenleving ook. Uh, wat gaat u doen? Dat weet ik nog niet. Ik ben daar nu uh, op dit moment mee bezig. En uh, op het moment, uh, ja... Uh, ben je toch ook een beetje aan het nadenken van welke kant ga ik op? Wat is, uh, wat is verstandig? Waar uh, kan ik ook uh, zeg maar mijn, uh, mijn eigen goed kwijt? Want, want blijft en... het misschien politiek of denkt u, ik ga bijvoorbeeld uh, iets totaal anders doen? Misschien wel schilderen of zo? Uh, nou, dat laatste niet, want daar heb ik echt oprecht geen talent voor. Dus dat moet je vooral dan niet doen, vind ik. Um, ik, ik, ik ben uh, ja, op dit moment gewoon echt even aan het kijken. En het zou ook kunnen dat het een andere kant uh, is. Uh, maar uh, uh, wat het precies wordt, dat, uh, ja, dat maak ik dan wel bekend als het zover is, zal ik maar zeggen. Maar op dit moment is dat gewoon uh, nog even uh, iets waar ik mezelf gewoon mee bezig ben. Maar ik hoop wel snel ja, aan de slag uh, te zijn, want ik ben niet iemand om uh, stil te gaan ritten en achterover te leunen. Dat uh, vind ik eerlijk gezegd niet mijn ding. We gaan binnenkort weer van u horen. Ik denk het wel. Sharon Dijksma, sinds 1994 konden we van haar genieten in de Tweede Kamer. Mevrouw Dijksma, dank u wel. Graag gedaan. U luistert naar Radio 1, nu al wakker. En we gaan even naar... WNL Nieuwsflits. Met Robert Smit. Ja, want in het Brabantse Nuland is woensdagochtend vroeg een grote brand uitgebroken. Het gaat om een uitslaande brand in Café Kerkzicht. De melding kwam iets na vijf binnen en in een korte tijd is het vuur alsmaar groter geworden. Uh, inmiddels zijn brandweerkorpsen uit omliggende plaatsen als Os, Rosmalen en Veghel uh, ingezet... Uh, om, uh, ja, om de brandweerkorpsen die op dit moment daar aanwezig zijn uh, bij te staan. Uh, nou, meer informatie volgt waarschijnlijk later vandaag sowieso ook hier op Radio 1. Bnl Nieuwsflits. Dankjewel, Robert Smit. En u kunt natuurlijk ook altijd bellen naar 0800 1121. Naast Sharon Dijksma moeten we ook Boris van der Ham gaan missen in Den Haag. Het sympathieke D66-kamerlid zal ook niet meer terugkeren in de Kamer. Na precies 3073 dagen geeft hij het stokje door. Hij schreef de afgelopen maanden al een boek over het Binnenhof. Maar hoe richt je je leven in na zo'n lange tijd in de Tweede Kamer? Meneer Van der Ham, goedemorgen. Goedemorgen. Kijkt u op tegen vandaag? Een um, beetje wel, ja. Nee, ik heb er zelf voor gekozen om deze ronde, bij deze verkiezingen, me niet verkiesbaar te stellen. Um, maar uh, ook al iets van een eigen keuze. Ik ben natuurlijk ook wel een beetje vergroeid een jaar met het Binnenhof. Dus ik, uh, ja, ik kijk naar deze dag wel een beetje met weemoed. Dat zeker. Want, want waarom, heeft u, waarom is het genoeg geweest voor u in de Tweede Kamer? Nou ja, eigenlijk is het helemaal nog niet genoeg voor mij geweest in de Tweede Kamer. Ik vind het nog steeds fantastisch werk. Ik zou zeker ook nog wel weer een paar jaar door willen. Maar ik dacht wel, ik ben al tien jaar Kamerlid. Vanaf de 28 e zit ik erin. Um, ik dacht, als ik nog eens iets anders wil doen. Ik heb al een paar andere dingen die ik graag zou willen doen. Dingen schrijven, dingen in de media en bedrijfsleven. Dan moet ik dat nu doen. En dan kan ik misschien altijd nog wel eens een keertje me wel weer verkiesbaar stellen. Over een aantal jaar ben je weer met nieuwe ervaring. Dus nee, ik heb het helemaal niet gehad. Maar um, ik dacht wel, het is misschien verstandig om eens even wat anders te doen. Misschien juist ook wel weer om nog weer. Ja, beter ook te worden, ook weer in politiek. Ja. Hoe heeft u naar de afgelopen verkiezingen gekeken? Was het toch een beetje moeilijk? Ja, nou ja, goed, dat is natuurlijk heel gek. Hè. Ik, ik loop al vanaf de 15e rond in Den Haag, omdat ik daarvoor ook nog voor een Kamerlidmaatschap voorzitter was van de jonge democraten, de jonge organisatie van d 66 Ja, en als je dan opeens niet meer campagne voert, ja, een beetje natuurlijk wel. Maar niet meer echt vol swing, dan is het wel gek. Maar ja, het is ook wel weer heel goed om te zien dat uh, in ieder geval D66 gewonnen heeft uh, de afgelopen verkiezingen. Dus dat is natuurlijk wel erg positief. Hoe vindt u dat Pechtel het gedaan heeft? De verkiezingen. Nou ja, we hebben iets gewonnen. En tegenover het geweld tussen Partij van de Arbeid en VVD is dat een prestatie. Ik bedoel, als je mm -hmm. ziet waar de SP uh, naartoe is gegaan, die heeft alle winst weer moeten inleveren en GroenLinks. Dus nee, dan kan je zeggen dat uh, Alexander Pechtel het natuurlijk uh, goed heeft gedaan dat we er wel hebben gewonnen. Dus dat is op zichzelf prachtig. Nou, U gaat vandaag, uh, stapt u uit de Tweede Kamer. U had het er al over dat u uh, houdt van schrijven. Zit daar misschien een nieuwe toekomst voor u? Nou, daar kan je niet van leven, maar dat mm. ga ik zeker ook wel doen. Maar um, nee, ja, ik zei het al in het bedrijfsleven, in de media, I don't know. Daar ga ik dus even de aankomende maanden heel rustig over nadenken. Heeft u al uh, aanbiedingen en, uh, gekregen? Ja, maar dat zijn soms hele saaie dingen. Hele ja, zoals? Dingen. zoals? Nou ja, dat ga ik niet, ga ik niet zeggen, <laughs> maar dat zijn hele saaie dingen. Ik herinner me dat nou van me aan. Um, die, ja, Ik wil wel iets doen wat een beetje spannend en risicovol is. Maar dat is juist de reden waarom ik uh, ook deze stap heb genomen. Dus uh, ja, we gaan zien. Uh, maar ook daar ga ik gewoon even een beetje op. Ja, we hoorden zo net Sharon Dijksma nog haar tips verklappen voor de nieuwe Kamerleden, voor de aanstormende generatie. Uh, wat, wat zijn uw tips voor mensen die uh, uh, de, de Kamer ingaan? Nou, een belangrijke tip vind ik is dat je moet proberen echt je eigen plan te trekken. Je wordt aan alle kanten benaderd door lobbyisten. Je wordt door journalisten ontzettend op je achterna gezet. Er zitten 300 journalisten op het Binnenhof. In andere woorden, je kan de hele dag vullen met dingen die andere mensen van je willen. Terwijl je bent natuurlijk de kamer ingegaan voor je eigen idealen. Dat wordt idealen die je graag wil verwezenlijken en waar je dan ook nog stemming van kiezers van hebt gekregen. Dus je moet proberen die eigen agenda, de dingen die jij graag wil veranderen, voorop te zetten. En ervoor te zorgen dat je dat probeert te bereiken in die paar jaar dat je in de kamer zit. En dat is heel belangrijk, dus Het is soms heel moeilijk. Maar dus probeer... Vrouw te blijven aan de idealen waar je ooit voor op gekozen bent in de Tweede Kamer. Maar als ik u zo hoor, dan gaan we u nog wel weer terugzien in de politiek. Ja, dat zeg ik nu en ik hoop dat ooit nog wel eens een keer. Maar ik ga eerst eens even een frisse neus halen in de samenleving. Nieuwe ideeën opdoen, nieuwe mensen ontmoeten. En dat ziet eruit, maar vandaag zal het wel een beetje weemoedig zijn. Neemt u eerst even vakantie? Ja, ik ga ook wel heel even eerst weg, ja, ja. Kijk, dat heeft u verdiend. Boris van der Ham, dank u wel en succes vandaag. Doeg. En daarmee is het bijna zes uur. Zometeen na het NOS Journaal van zes uur... zitten Lara Rens en Marcel Oost hier... voor een nieuwe editie van het NOS Radio 1 Journaal. Ja, en zometeen gaat WNL verder op Nederland 1 met Vandaag de Dag. Vandaag Frits Hoefnagel over de formatie. Tot de volgende week. WNL. Nieuws in de nacht.